Welkom terug bij Zondag in Kennemaland. En we gaan er dus weer een gezellig uurtje van maken. Met onder andere Sport van Frits Reek, Bloemendaal tegen Leiden. Dan heb ik wel over hockeyen in Bloemendaal. Net voor drie uur stonden ze 1-0 voor Bloemendaal. En we gaan straks eens luisteren bij Frits hoe het er nu voor staat. Vanmiddag in Zandvoort natuurlijk nog het Chantikore festival. Dat duurt allemaal tot eind van de middag. En ik heb begrepen van Joop van Nes dat rond kwart voor vijf de finale is bij het stadhuis. En uh, daar zal dan dit evenement uh, zijn finale vinden. Over evenementen gesproken. Er is een evenementen-kalendermeldingsformulier. En daar kreeg CFM kreeg afgelopen week daar een persbericht over binnen. Of een, een verzoek van de gemeente. Met als volg, volgende tekst. Er worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd in de gemeente Zandvoort en de regio Kennemerland En dat juicht de gemeente van harte toe. De evenementen vragen een zorgvuldige coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten. Hiervoor is het noodzakelijk om tijdig een overzicht te hebben van de verwachte evenementen voor 2011. Jaarlijks wordt hier voor de evenementenkalender vastgesteld. En die kalender is, elke week wordt hij geüpdatet en die staat op de website van zfmzandvoort.nl. Mocht u een evenement willen organiseren in 2011, dan dient u hiervoor een bestemd, uh, bestemde formulier te gebruiken en deze voor 1 november aanstaande te versturen naar info of naar afdeling Vergunningsverlening Postbus 2 2040 AA Zandvoort. Uh, ik, en de ik is mevrouw Hilliansen... Wil erop wijzen dat na melding van uw evenement een vergunning dient te worden aangevraagd. De aanvraagtermijn voor de evenement is minimaal acht weken. In sommige gevallen is een klein evenement niet vergunningsplichtig. Ja, en wat is dan een klein evenement vraag ik me dan af. Maar dat kunt, uh, Hilianse, kunt u dat allemaal waarschijnlijk vertellen. In sommige gevallen is een klein evenement, uh, oh dat had ik al. De voorwaarden van vermelding en aanvraagformulieren voor een evenementvergunning kunt u vinden op de website uh, www.zandvoort.nl en dan bij het kopje Loket, ondernemen, evenementen. Nou, en daar kunt u dus alles uh, uh, terugvinden. Ja, en mocht ik een beetje snel hebben gepraat, het is allemaal dit ook weer terug te vinden op onze eigen website, zfm.zandvoort.nl En dan gaan we nu even naar muziek, denk ik. Ja. MUZIEK hmm. No quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver, no encontrarás amor, que como yo te sea siempre fiel. Vez, que me verás siempre en tus ojos, vez, con tus labios ser que a tu lado solo quiero. Geek. Ik in de weg in de club met mijn ogen dicht Ik ben een ladykiller en ik heb mijn loop gericht Op al die dangers, binnen van de mooiste chicks. Oké, okay. keizer zo zee. Ik loop wel scheef, maar ik blijf zo heen. Als ik je verleid, dan ga jij zo mee. Alleen ben je weer een maat in de samboche. Chill in de tent, niet bij de houden, wat die shit gaat te vet. Vip in de bag met wat chicks en wat cash. En de DJ draait weer een hitje, die bank. Chillen aan de kant, ja, ik haal hem op de lopro. Bos hem in de club, is de schaat aan de popo. Oh no, ik ben niet down met die takkies, de white flag die ik nice match met mijn atties. Long in m'n bat is zo maat aan de floorline. Hoor dit, ik wil dat mijn lijn in je oor blijf. Soms in de club, maar ik blijf in de Noordzijde. Jullie zoeken hits, ik haal ze tevoorschijn. So classy, you're best at the moment Hey, I'm so nasty I saw a while You're bar I'm going to take your I'm En dat uh, ja, swingende muziek bij CFM Zandvoort. En we gaan gauw naar Bloemendaal. Frits Reken zit voor ons te kijken naar de wedstrijd, hockeywedstrijd. Uh, Bloemendaal, Laren, Frits, uh, staat er nog steeds uh, 1-0? Ja, Het is uh, een half uurtje gespeeld in de eerste helft. En Bloemendaal leidt met 2-0. De tweede treffer, Nick Meijer. Een, een uh, combinatie met uh, Teun de Nooyer En ik maakte uh, of, uh, zo straks maak ik de toespeling van Ajax. Nou, Ajax heeft uh, Suarez... Uh, Bloemendaal uh, heeft Teun de Nooier uh, alle ballen op Teun en dan uh, gaat er iets moois gebeuren. En dat uh, zagen we ook. En, uh, een aantal minuten geleden werd uh, de Nooier ouderwets gehaakt met uh, de kromme stik door uh, Lieve Westerij. Hij zit uh, voor zeven minuten aan de kant. Dus tien mensen van Laden tegen elf van Bloemendaal. Bloemendaal mocht ook <coughs> voor de derde keer aanleggen voor de strafcorner. Goed genomen door Olme Meijer, maar uh, nog beter gestopt door... Uh, doelman Akbar van Laren die wel eens mindere dagen heeft, maar vandaag op het kopje toch behoorlijk alert is. Hij redde met het voetje en dat is altijd een teken dat die bal goed geplaatst is in een van de hoeken. En Bloemendaal dat na die 2-0 wederom Laren liet komen met het doel om ruimte te krijgen voor de snelle voorwaarts van Milo, Schuurman, we hebben ze allemaal gezien. Leuke hockeyers maar gescoord, ja dat doen toch mensen als Brouwer en Meijer die iets meer routine en rust. In hun spel hebben. Lare tempoiseert. Het is al lang blij als het met 2-0. Dat over drie minuten de eerste helft is afgelopen. Als ze de rust haalt met een 2-0 achterstand. Maar Bloemendaal probeert nu met tempo te maken. Met aan de rechterkant. Ja, Wie Anders de Nooier. speelt er handig. Twee man. Gaat over de 23 medelijn. Maar dan verslikt hij zich. Hij wordt gestopt ten koste van een vrije slag. Andermaal een vrije slag voor de Nooier. Nou, Tuin heeft er zin in. Uh, op de op de rand van de cirkel komt die bal dan te liggen tussen de 23 meter in en de rand van de cirkel. De kijk kijkt nog even om. Iedereen staat op positie. Alle spelers op de held van Lade. Maar dan komt de bal bij een blauw shirt. En dat betekent einde oefening. Want Lade probeert eruit te komen. Ten... Met een aanval over de linkerkant. Maar die wordt dan gestopt door uh, Boerma. Uh, die daar storend uh, werk uh, verleent. En ja, Jaap Stokman staat een beetje te wijzen. Maar het uh, mag geen gevaar opleveren. Bloemendaal in de eerste helft. Uh, Heermeester, het leidt met 2 tegen 0. Met nog 2 minuten te spelen in de eerste helft. Dankjewel Frits Reek. Hij kijkt voor ons naar de hockeywedstrijd. Uh, Bloemendaal laren. En uh, Bloemendaal staat met 2-0 voor. Goed uh, Frits, we gaan je straks uh, weer horen... Um, en nu muziek, of hebben we nog wat voetbalwitstanden? Pascal? Uh, qua de voetbalstanden uh, is er nog steeds niks gewijzigd. NEC Breda tegen Willem 2 0-1. NEC tegen Noord 1-0. En Excelsior tegen Vitesse is nog steeds 0-0. Nou, kijk eens aan. Dan kunnen we dat even allemaal rustig aan doen. Dan gaan we eerst maar eens even weer lekker naar muziek luisteren.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 ...van ons vandaan. Maar nou ja, wat is 6 november? Er zit maar een maandje tussen. En dan heeft Zandvoort aan Zee een primeur. De badplaats zal het toneel zijn van de allereerste nationale 50PLUS-dag van Nederland. Het initiatief van de VVV is door de ondernemers warm onthaald... ...en ook de 50 plussers melden zich al flink. Tijdens deze dag staan er een heleboel op het programma... De dag begint met een bezoek aan de VVV Zandvoort... waar een ieder gratis tas kan ophalen... met daarin vele kortingvouchers die te besteden zijn... bij diverse winkels, restaurants, cafés en strandpavioens. Indien daar nog aanwezig zijn natuurlijk. Maar ook diverse overnachtingsarrangementen zijn te vinden... in deze speciale 50PLUS-tas. Vervolgens is 6 november een dag vol veel gratis activiteiten en workshops. Te denken valt hierbij aan de 50PLUS-markt. Een anti-slip-demonstratie... Een uh, manicure workshop, een duin en dorpswandeling met gids, een jutterstocht of een high tea. Nou enzovoorts, enzovoorts. Even kijken, tijdens, er een, uh, tijdens deze dag rijdt er nog een gratis treintje door Zandvoort aan zee... waarmee de bezoekers een rondje door Zandvoort kan maken. Er zijn diverse op- en afstapplaatsen... waardoor het treintje eventueel ook als vervoermiddel naar de diverse workshops kan fungeren. Hebben we nog een website waar je dit allemaal terug kan vinden. Nou, vooralsnog niet Ja, De www.nationale50plusdag.nl. Vanzelfsprekend eigenlijk. En Pascal, jij hebt het weer. Ik heb inderdaad het weer voor mijn neus. Uh, vandaag schijnt geregeld de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden. Met uh, name later op de dag neemt de kans op buien weer toe. De wind waait vanuit het noordoosten en overwegend matig tot krachtig. De temperatuur stijgt tot 14 à 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling, afwisseling van wolkenvenden en flinke opklaringen. De wind waait uit het oosten en niet meer dan zwak, kracht 2 of minder. Het koelt af maar naar een graad of 10. Morgen wordt een druilerige dag. De bewolking heeft de overhand en daaruit... Valt soms wat lichte motregen. Uh, de wind waait niet meer en zwak uit uh, richtingen tussen Noord en Noordoost. En de temperatuur stijgt naar maximaal 14 à 15 graden. Maandagavond valt er nog wat lichte regen of motregen, maar dinsdag dinsdagnacht blijft het overwegend droog. De noordoostelijke wind waait uh, meest zwak tot temperatuur van daalt daardoor door 10 graden. Hartstikke goed. Nou, dat zien we dan wel weer hè, hoe ja, het dus gaat. Het is in ieder geval nog lekker droog en een beetje bewolkt. Ja. wordt het inderdaad wel in zijn antwoord. Maar ik denk wel dat we het droog houden, toch? Ja, we okay. hopen het wel inderdaad. Ik zet trouwens ook nog eventjes mooi netjes mee te kijken naar de, natuurlijk naar de Formule 1. Oh ja. Uh, het zit er op, momenteel op uh, de 45ste ronde van 61. En op nummer 1 geven ze nog helftjes niet weer... maar op 2 zie je een keer Sebastian Vettel staan... en die heeft op dat moment 1 stop gehad... En met een beste rondetijd van 1 minuut 48 en 900 van de seconde. En nu staat momenteel dus Alonso op 1, Vettel op 2... en Sebastian Werber op 3. Oké, okay, en waar wordt dat gereden? Uh, Chinese Taipei, Dat is het toch? Singapore. Singapore. Singapore. Ja, het is in ieder geval een nachtrace... dus ja. het ziet er wel heel mooi netjes uit straatverlichting en dergelijke. Je, moet er, Je moet er maar zin in hebben. Je moet er maar zin in hebben. <laughs> Dan heb oh. ik ook nog even uh, voetbal over de Jubilele League. Uh, AGOVV Apeldoorn tegen FC Dordrecht. Een 3-0 voor Dordrecht. Oké, okay, nou goed. Naar, we gaan even weer muziek draaien en daarna gaan we weer eens kijken bij Frits Reek uh, naar de hockeywedstrijd uh, Bloemendaal-Laren. Let's go. Baby, I gotta have some more. Turn the track up. What's it gonna take to get a score?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 even luisteren bij Frits Reek uh, hoe de stand van zaken is bij de hockeywedstrijd Bloemendaal-Laren. De eerste seconde van de tweede helft, uh, Benno, die zitten erop. Uh, we hebben ook een, uh, een nieuwe stand uh, voor de luisteraars van uh, ZFM. Het is 3-0 voor Bloemendaal geworden in de slotfase van de eerste helft. Ronald Brouwer, de man al die verantwoordelijk was voor de eerste call, uh, stond attent aan de linkerkant. Haalde uit en uh, 3-0 stond op het bord. Ja, wat uh, moeten we verder zeggen? Bloemendaal mocht uh, drie keer een strafcorner nemen in de eerste helft. Uh, Olme Meijer uh, deed het eigenlijk behoren, maar dat deed ook de doelman van uh, Laren. Akbar uh, was heel attent in die, uh, in die fase. En uh, Laren mocht ook twee keer een strafcorner uh, gebruiken. Hij uh, heeft daar een specialist voor in de vorm van Harris. Maar uh, Jaap Stokman wist uh, liggend uh, de boel uh, overeind te houden, om het zo maar eens te noemen. Dus Bloemendaal houdt de nul. En uh, Laren, uh, ja, dat... Uh... Dat gaat een uh, zorgelijke uh, tweede helft tegemoet. En waarom? Omdat uh, de ervaring leert dat als Bloemendaal naar het clubhuis toespeelt, dus vanaf de brede laan, richting de Duinen, dan vallen de meeste doelpunten en heeft de doelman geen last van de ondergaande, van de laagstaande zon. Nou, oh, op die manier. minuten gespeeld in die tweede helft. Bloemendaal speelt rond. Is ja, en de, ja, ja, ik zat te denken... jij hebt het over die laagstaande zon... Frits, maar ik denk ze kijken richting de bar... waar natuurlijk het uh, schuimende bier... Uh, klaar staat voor de heren. Nou, dat uh, hoor je mij niet zeggen. <laughs> Echte sportmensen, ja. drinken geen alcohol. <laughs> Goed uh, Frits, uh, dankjewel. We komen straks weer bij je terug... voor het vervolg van deze wedstrijd. Tot zo. Uh, tot zo. en uh, We gaan eens even kijken... Wat, want er valt nog meer te doen vandaag in, uh, in Zandvoort. Naast het Chanty en Zeeliederenfestival Festival... hier in het centrum... Uh, is er ook een spraat, straatspeeldag 2010 in diverse straten in Oud-Noord. En dat duurt vanmiddag tot 4 uur. Eén keer per jaar kunnen kinderen hun protest tegen de gevaren in hun straat laten zien en horen. Tijdens de straatspeeldag wordt in heel Nederland de straat van de kinderen... Uh, maar allerlei, uh, met allerlei acties vragen zij aandacht voor verkeersonveilige situaties. Maar natuurlijk is de straatspeeldag vooral ook een groot kinderfeest. Zo's, zo is er onder andere weer een ballenbak, draaimolen, stormbaan. Dit jaar zal ook de derde editie van het Zandvoortskampioenschap kampioenschap Glijden over een 27 meter lange baan plaatsvinden. Deelnemers worden verdeeld in drie categorieën. Tot en met 11 jaar, 12 tot en met 17 jaar en 18 plus. Dus Pascal, jij kan ook nog meedoen. Iedere deelnemer mag twee keer glijden op een 27 lange baan. Voorzien van water en zeep voor extra glijderij. Uh, het gemiddelde van de twee pogingen zal uiteindelijk de score zijn. Maar je moest van tevoren inschrijven. Staat hier. Dus uh, ik vraag me af of je nog mee kan doen. Maar je kan altijd nog natuurlijk in Oud Noord. Uh, Zou je even een keitje kunnen gaan nemen. Goed. Even maar naar muziek. En uh, wat heb je voor ons aan Paschoon? Oh, hij is nog bezig. Nou, dan ga ik jullie nog even vertellen wat er nog meer aan te doen is. Want uh, vanochtend uh, dacht ik toch allerlei zware geluiden te horen op de weg. En dat klopt ook wel, want op het circuitpark van Zandvoort is een nationale oldtimers festival aan de gang tot vanmiddag 5 uur. En dit festival staat in het teken van classic en exclusief cars... Uh, Youngtimers enzovoort enzovoorts, enzovoorts. Een ultieme mogelijkheid om je passie voor oldtimers met elkaar te delen. En wat gebeurt er dan allemaal? in circuit rijden, uh, daar kan je dus de hele dag daaroverheen uh, De klassieker paddock is er aanwezig. Hier staan diverse klassieker clubs. Uh, alleen voertuigen van 25 jaar en ouder. En merkenpresentaties en klassieker markt. Zijn, er zijn diverse oldtimer gerelateerde bedrijven aanwezig om u te woord te staan... En kijk eens rond om ideeën op te doen of om advies te vragen. All-time trucs zijn er ook. Een speciaal plein hebben ze daarvoor ingericht. En kinderen tot acht jaar hebben gratis toegang. Mits onder begeleiding van een volwassene. Nou, nou ben je helemaal buiten warm? <laughs> Welcome to the land of fame, access Am I gonna fit in? After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. In the can the, can the, Life. Dit is 20 jaar ZFM. ZFM. After 20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 that I nieuws van 4 uur, dat is dan het landelijke nieuws, nog even wat regionaal nieuws en dan heb ik het even over twee politieberichten vrijdagavond is er een politieauto van de regio Kennemerland in aanraking gekomen in botsing gekomen met een personenauto dat gebeurde rond 10 uur reden de wagens op de kruisweg N201 toen ter hoogte van de Driemerenweg het helemaal misging door nog onbe onbekende oorzaken kwamen. De politiewagen en de personenwagen met elkaar in botsing. Beide inzittenden raakten gewond. Voertuigen raakten zwaar beschadigd. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Waaronder het mobiel medisch team uit Amsterdam. De bestuurder van een persoonauto is door de brandweer uit zijn auto geknipt. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. De verkeersongevallen dienst van de politie Amsterdam-Amstolland heeft onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. En het is op dit moment nog niet bekend of de politieauto onderweg was naar een spoedmelding. Foto's bij de collega's op abradio.nl. Dan nog een klein berichtje van. Uh, hoe heet het? Uh, Telegraaf.nl. Jongen neergestoken in Heemstede. Een 17-jarige jongen uit Heemstede is vrijdagavond in de buik gestoken door een 45-jarige man. De man zag dat er door iemand bij zijn auto werd ingebroken en ging erop af. Daarbij trof hij de inbreker aan. En de 70-jarige jongeman, een vriend van de dief. De jongeman werd uh, bij de confrontatie neergestoken door, de, door deze meneer. En hij raakte daarbij gewond en is aangehouden, evenals de 45-jarige man. En de. De persoon die daadwerkelijk aan het inbreken was, die is nog niet gepakt. Aldus uh, de telegraaf die het weer van het Haamse Dagblad had. Zo gaan we maar door. Wij gaan uh, naar het nieuws, denk ik. Zometeen inderdaad. Ik heb eerst nog even een kleine mededeling op het gebied van het voetballen. Vitesse tegen Excelsior 1-0. Oké. Okay. Nou, en dan wachten we maar nog met een muziekje, denk ik. Tot aan het uh... nieuws. Het zijn nog een paar 15 seconden. 15 seconden? Ja, hoe praat je dat vol? 15 seconden, dat valt niet mee. Nee, we gaan straks naar het journaal. Gaan we natuurlijk weer even contact opnemen met Frits. Ja, inderdaad. Kijken hoe natuurlijk staat met het hockey. En we hebben nog een interview van Jaap staan. Klopt, helemaal. Nou, nou zijn we er. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Annemarie Roosing met het NOS Journaal. Op een snelweg ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn... zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. 30 mensen raakten gewond. De Poolse touringcar met 47 inzittenden kwam uit Spanje en was op weg naar huis. De bus moest uitwijken voor een auto en botste daarna tegen een brugpijler. De auto belandde in een greppel. Over de inzittenden van de auto is nog niets bekend...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 De Israëlische premier Netanyahu wil dat Joodse kolonisten op de westelijke Jordanoever zich terughoudend opstellen, vandaag en in de toekomst. Om middernacht loopt de gedeeltelijke bouwstop af die tien maanden geleden voor de Westoever was afgekondigd. De Palestijnse president Abbas dreigt te stoppen met de vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. In Venezuela zijn vandaag parlementsverkiezingen. Voor het eerst in tien jaar doet de oppositie ook weer mee. Vijf jaar geleden boycotten ze de verkiezingen. De oppositie heeft vooral kritiek op de misdaad en prijsstijgingen. De Socialistische Partij van president Chavez is al meer dan tien jaar aan de macht. Over twee jaar zijn er presidentsverkiezingen. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noorden en zuiden kans op regen. Temperatuur rond 15 graden. Vanavond in het noorden bewolkt en regen.